Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De mondkapjesplicht voor openbaar vervoer in Amerika vervalt. Passagiers hoeven er niet langer een te dragen in een vliegtuig, trein of bus. President Joe Biden wilde de periode eigenlijk met 15 dagen verlengen tot minstens 3 mei... in verband met oplopende besmettingscijfers. Maar federale rechter zet nu een streep door dit plan omdat het juridisch niet goed onderbouwd is. Rusland lijkt te zijn begonnen aan het verwachten nieuwe offensief in Oost-Oekraïne, melden de Oekraïnse strijdkrachten. Russische troepen zouden vandaag hebben geprobeerd door de Oekraïnse verdedigingslinies te breken in de regio's Kharkov, Lugansk en Donetsk. Dat is volgens Oekraïne nog niet gelukt. De verdediging zou hebben stand gehouden. De clusterbommen die begin maart zijn ingezet in het Oekraïnse dorp Guzarivka zijn zeer waarschijnlijk door het Oekraïnse leger afgevuurd. Dat concludeert de New York Times na onderzoek ter plaatse. Oekraïnse troepen zouden de clustermunitie hebben gebruikt bij een aanval op een geïmproviseerd Russisch hoofdkwartier. Er vielen geen slachtoffers. Clusterbommen zijn zeer omstreden vanwege het enorme leed dat ze kunnen veroorzaken. Volgens een verdrag uit 2008 is het gebruik ervan verboden, maar Rusland en Oekraïne hebben dat niet ondertekend. Voetballer Cristiano Ronaldo heeft zijn pasgeboren zoontje verloren. Zijn vriendin Georgina Rodriguez was zwanger van een tweeling, een jongetje en een meisje. Het meisje kwam gezond ter wereld, het jongetje redde het niet. Ronaldo zegt op social media dat hij er kapot van is en dat alleen de geboorte van zijn dochtertje hem de kracht geeft om deze periode met enige hoop en blijdschap te doorstaan. De 37-jarige Ronaldo had al vier kinderen, waarvan één samen met zijn huidige vriendin. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 2 tot 8 graden. Morgen weer een zonnige dag met hier en daar wat lichte bewolking. Het wordt zo'n 16 tot lokaal 20 graden.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud. Fijn dat jullie nog steeds luisteren, want ik heb namelijk nog veel meer diergerelateerde rock- en metal-nummers voor jullie in petto. Jullie hoorden als uuropener de heerlijke rock roll muziek van de Australische band AC-DC met Fly On The Wall, afkomstig van hun gelijknamige album uit 1985 en tevens albumopener. Het album kreeg geen beste kritieken, net zoals hun voorganger... Flick of the Switch, zoals een onorigineel, weinig verrassend... en erg onverstaanbare zang van Brian Johnson. Maar toch verschenen er drie singles... waarvan Sink the Pink en Shake Your Foundations... de echte albumuitschieters waren. Fly on the Wall was geen single, maar er verscheen wel een videoclip... van en past perfect in deze uitzending gezien de vlieg... die wordt genoemd in de titel en tevens wordt afgebeeld op de albumcover. Het eerste blogje van dit tweede uur sluit mooi aan op de vlieg en blijf ik bij de vliegende dieren. Vogels in dit geval. Ze bestaan uit meer dan 10.000 verschillende soorten en alleen al bestaan er zo'n 500 verschillende soorten in ons eigen landje. Daarvan zijn de in het volgende nummer genoemde soorten ook veel voorkomend en wordt vooral de kraai vaak genoemd in liedjes aangezien ze vaak gelinkt worden met de dood. De duif uh, wordt gelinkt met vrede en de uil met wijsheid. Nou, dan heb ik het natuurlijk over nummer Nightwish met de crow, de ouw en de de Dof, afkomstig van een album Imaginarium uit 2012. Of met Black Crow on a Tombstone... afkomstig van het album The Age of Nero uit 2008... Fijn dat jullie nog steeds luisteren. En jullie zijn gelijk weer lekker wakker geschud met Satyricon. Na Nightwish, prachtig nummer. The Crow, The Owl en the, owl the Dove. Uh, we gaan door naar uh, het volgende nummer. Maar eerst nog even wat achtergrondinformatie over de, het nummer wat jullie net hoorden. Uh, de, de zwarte kraaien die refereert natuurlijk ook in dit nummer als boodschapper van de dood. En eveneens aan de bekende fantasyfilm The Crow uh, met Brandon Lee. Het volgende nummer van Cradle of Filth staat op het twaalfde album... Cryptoriana, The Seductiveness of Decay... en is meteen een van de meest favoriete tracks van zanger, zanger Danny Filth. Het is geïnspireerd op de werken van H. Ryder Haggard... een Victoriaans schrijver die in Danny's geboorteplaats Ipswich had gestudeerd... Het gaat over de annexatie van de Transvaal-spoorweg in Zuid-Afrika... met het doel een beeld te creëren van de hebzuchtige machinaties van de mens... die tegenover een woedende, ontheemde vijand strijdt. Het is een metafoor voor de onderdrukten. Luister en geniet van You Will Know the Lion by His Claw... met daarna twee uitgestorven dieren in de titel... zowel als de naam en de titel van de band. Om welke band en nummer het ging. Je hoorde Mastodon met Megalodon over de uitgestorven monsterhaai. die nauw verwant was aan de hedendaagse witte haai. maar wel bijna twee keer zo groot was. Het nummer vinden we terug op het album Leviathan uit 2004, dat losjes is gebaseerd op het roman van Herman Melville, oftewel Moby Dick. Door naar het volgende blokje muziek met System of a Down als opener. Dear Dance is een van de nummers met een dier in de titel naast spiders van hun... maar gaat ook niet over het hert zelf. Het gaat namelijk over het brute geweld van de politie... tegen de vredevolle demonstranten die opkomen voor waar ze in geloven... maar wat uiteindelijk niet mag baten. Het bekritiseert ook de tendens van extreme militarisering van de politie... aangezien het nummer verwijst naar de bepansering die door politiesoldaten wordt gedragen... naar het militaire geweld en de brutalisering... ...en zelfs naar de zware oorlogswapens. Het nummer staat op het succesvolle tweede album Taxi City uit 2000... ...en je hoort hem nu met daarna een heerlijke groovende stone rock van de band Red Fang. the stable center you can see america with this tire for avenging disgrace peaceful loving youth against the brutality of plastic existence pushing <laughs> little children with their fully automatics they like to push the week around pushing little children with their fully automatics they like to the to peace War staring you in the face dressed in black With a helmet Fierce Trained and appropriate For the malcontents For the disproportion Malcontents A little boy smiled It'll all be well And say a children with their fully automatics they like to push the weak around Pushing ...van het album Only Ghosts uit 2016 en het verscheen als eerste single van het album. De band komt uit Portland, Oregon en maken heerlijke stoner rock en is opgericht in 2005. Ze brachten in 2008 hun allereerste split-album uit met de band Tweak Bird. Ook passend in deze, al deze avond. Het gelijknamige debuut kwam uit in 2009 en vorig jaar verscheen hun vijfde album Arrows... Flies heeft waarschijnlijk niet uh, veel met de dieren of de insecten te maken... maar past wel in het thema van vanavond. En om nog even door te gaan in het uh, thema vliegen... we gaan zo door naar het volgende nummer van de band die wij allemaal wel kennen... van de vele hits die ze hebben gehad. Denk aan onder andere Gone Away... The Kids Aren't Alright. En een grootste hit, Self Esteem. En het nummer wat ik zo ga draaien heet... Pretty Fly for a White Guy. En van de punkband Offspring natuurlijk. En die in hun de jaren... Uh, in hun jaren... Hoogtijd vierde, maar tegenwoordig weinig succesvolle albums afleveren. Uh, Conspiracy of One uit 2000 was wellicht hun uh, laatste grote succes dankzij de hitjes Come Out Swinging, Want You Bad, Million uh, Miles Away en Original Prankster. Maar uh, van het album Americana uit 1998 uh, ga je zo direct uh, natuurlijk uh, Pretty Fly for a White Guy horen. Um, maar uh, Conspiracy of One uh, nog eventjes... want aanvankelijk zou ik nummer Vulture hebben gedraaid... maar die heb ik dus uh, niet uh, mee voor jullie. Dus ik ga uh, het andere nummer draaien... wat eigenlijk nog veel toepasselijker is uh, dan uh, Vultures. Uh, dat album was ook het laatste album... waar drummer Ron Welty op te horen was. En hij verliet in 2003 de band om zijn carrière... met Steady Ground voor te zetten. En uh, dus ga je nu... Uh, Ontdacht, lieben, pretty Fly over. for a White Guy horen... Say I'm pretty fly for a white guy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis You know it's Het was bedoeld als spottend portret over de wannabe blanke man... die zich gedroeg als Afro-Amerikaanse stereotype. Pretty Fly for a White Guy werd gereleased als eerste single in november 1998. En daarna hoorde je de lekkere instrumentale Woodpecker from Mars van Faith No More... Ja, die had je niet aanzien komen. Maar ook dat is een nummer over dieren. En het nummer werd vernoemd dus naar de Woody Woodpecker tekenfilm uit de jaren 50. En dat nummer vinden we terug op een Real Thing album uit 1989. Het derde werk en meest succesvolle van de band. Het was het debuut voor zanger Mike Patton, die daarvoor bij Mr. Bungle zong. Nog wat aansluitende informatie over de vogel uit de titel De Specht. We kennen deze vogel natuurlijk allemaal dankzij het tikkende geluid dat we wel eens hebben gehoord, dankzij een wandeling in het bos. Dan hoorden we deze vogel bezig zijn op zoek naar eitjes, larven of poppen van insecten. Daarvoor tikken ze met hun snavelstukken boomschors weg. Wist je dat er wereldwijd zo'n 240 verschillende soorten van de familie van de specht bestaan? Zo zie je maar weer. Je leert hier niet alleen wat van muziek, maar ook van dieren dankzij deze maandelijkse thema aarde. En dan zijn we helaas alweer aanbeland bij het laatste blokje muziek van deze leerzame avond. De tijd gaat snel als je het naar je zin hebt hè maar ik ga je nu nog niet verlaten Eerst nog twee nummers met in totaal 13 muzikale minuten. De een van de hardworkband Wolfmother... en de ander van een trash metal band om zoals altijd hard te eindigen. We blijven nog even bij de vogels en niet zomaar één. Namelijk de Arend, of ook wel de Adelaar. De meest bekende is natuurlijk wel de Amerikaanse zeearend... die we uiteraard aan de Amerikaanse kusten leeft. En het beeldmerk is van de Verenigde Staten. Een prachtige roofvogel dus, waar ook veel nummers over geschreven zijn... of zelfs een band naar vernoemd is... Ook de Australische band Wolfmother heeft een, een nummer met deze vogel in de titel. En die ga je nu horen. Where Eagles Have Been heet deze plaats. En staat op hun gelijknamige debuut uit 2005. Het gaat niet echt over de vogel zelf, maar over de stad Los Angeles. En dat alles anders daar mooier wordt gemaakt dan het werkelijk is. En aansluitend hoor je de mannen van Machine Head met Locust. En dan zit mijn tijd er alweer op. Ik bedank jullie voor het luisteren. En tot volgende week met alweer het laatste thema van dit aardse... Thema in april met betrekking tot Earth Day, aanstaande vrijdag. Een hele fijne nachtpust gewenst en hopelijk tot dan. Bedankt. Well, we